8 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Steeds meer kinderen gebruiken zware medicijnen... om psychiatrische problemen te dempen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Gebruikte in 2007 nog 13.000 kinderen antipsychotica. Nu zijn dat er ruim 3.000 meer. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen... noemt het een zorgwekkende ontwikkeling... omdat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan... naar de bijwerking van de zwa vaak zware medicijnen... Veel middelen tegen psychiatrische problemen zijn getest op volwassenen. Mogelijk worden kinderen er dik van, verstoort het hun groei en lopen ze hersenschade op. In Duitsland zijn zeven doden gevallen bij een botsing tussen twee vliegtuigjes. Het ongeluk gebeurde ongeveer 30 kilometer ten noorden van Frankfurt. Na de botsing stortten de twee toestellen neer op een akker. De brokstukken lagen verspreid over een groot gebied. Volgens de luchtverkeersleiding in Frankfurt is het nog een raadsel waardoor de twee vliegtuigen met elkaar in botsing kwamen. In een dierentuin in de Amerikaanse staat New York is een vrouw van 21 bevallen van een dochter. Dat gebeurde op een wandelpad in de buurt van het Berenverblijf. Medewerkers van de dierentuin in Syracuse hielpen bij de bevalling. Moeder en kind zijn vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat het goed gaat met de twee. Raadsleden maken zich zorgen over de bestuurlijke integriteit. Dat blijkt uit een enquête van de NOS in samenwerking met de Belangenvereniging voor Raadsleden. Afgelopen jaar kwamen onder meer de gemeenten Roermond, Lansingerland en Lingenwaard in het nieuws door dubieuze acties van politici. Bestuurders worden verdacht van belangenverstrengeling, verkeerd declaratiegedrag en soms corruptie. Hoewel de meeste raadsleden aangeven dat de integriteitsvoorschriften goed worden nageleefd, noemen tientallen anderen de situatie in hun gemeente matig tot slecht. Het weer vanavond en vannacht kans op regen, natte sneeuw en ijzel. Het kan op veel plaatsen glad worden.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 Nogmaals, goedenavond. Een rondje langs de velden beginnen we in Den Haag bij Ado, Perk Zwolle, Robert van der Gier. Onveranderde stand na 17 minuten. Het is dus nog altijd 0-0. Gele kaart voor Bram van Polen, vasthouden Vicento. En Zwolle is inmiddels wel in de buurt geweest van de Ado-goal. Heeft een corner mogen nemen. Tot gevaar leidende niet. Ado heeft nog steeds een optisch overwicht, maar nog geen goals in de. net. In alkwaar AZ Willem 2 en die houdt dan. Het regent, uh, geen ijzel gelukkig, toch zie ik uh, af en toe spelers op het gezicht gaan. Geen doelpunten, het staat nog altijd 0-0 in een matige wedstrijd. En in Waalwijk de tweede helft bij RKC NEC, racht niet Niemeer. Aan de stand is niets veranderd, want het is nog altijd 1-0. Maar zo zie je ze niet vaak wissels. In dit geval bij NEC. Een drievoudige wissel. Als platje trouwens de diepte in is, maar de bal naast schiet. Was misschien ook een fractie te hoog geweest. Het blijft 1-0. Wie zijn er allemaal uit? Voor de voor en George Amieux Rex en Batemaleo erbij. En de late wedstrijd straks van kwart voor negen is uit de arena Ajax tegen FC Groningen. Met We Close Our Eyes. NEC staat achter in Waalwijk tegen RKC. Valt het uh, NEC weer een beetje tegen, mij, of niet? Nou ja, wat wil je met zo'n wissel? Dan heeft het uh, ook niet uh, ja, bekoord bij de trainer, bij Alex Pastoor. En bij mij eerlijk gezegd ook niet. Want het is 1-0, 67 minuten gespeeld. En met die drie nieuwe mensen. Met Amieux, Rex en Wattemaleo probeert de NEC zo goed en zo kwaad als het gaat het initiatief in de wedstrijd te pakken. Nu gaat de bal ook wel een strafschroepgebied in van RKC. Maar inmiddels is het de doelman van de Waalwijkers die die bal ergens achter een televisiecamera vandaan haalt. Omdat hij voorlangs is gegaan. Wat schoten gezien her en der eentje van Paulson nog best dreigend in middenvelder van NEC. Daarna Martina de doelpunt te maken voor RKC vandaag. En een blessure inmiddels bij de ingevallen. Rex die ligt stil op de middenlijn. De wedstrijd ligt stil. Hij ligt op de middenlijn. Na 68 minuten. Het is 1-0. Nog altijd bij RKC NEC. Nog steeds één richtingsverkeer in Den Haag, Ronald? Niet helemaal meer. Na 23 minuten is het nog altijd 0-0. Maar hebben we wel een minuut of drie geleden het eerste schot op de goal van Zwolle mogen noteren? Aardige, overigens, ook van uh, Sejmak. En de man die uh, tot nu toe de koudste spieren had in het uh, veld. Coutinho, de doelman. Reageerde misschien wat curieus, maar wel efficiënt genoeg om die bal in elk geval uit de goal te rammen. En dat heeft uh, Zwolle wel moed gegeven. Het feit dat men dus in de buurt van Coutinho kan komen. De storm is wat gaan liggen. De Haagse storm. En er zou zelfs een mooi moment voor Zwolle aanstaande kunnen zijn in minuut 23. Omdat de Zwollenaren een uh, vrije trap mogen nemen aan de rechterkant van het veld. Zijn Max staat daarbij. Atchante is de andere man. Het kan dus rechts of links. Nou, wie gaat er voor de goal slingeren? Dan komt hij bij de eerste paal. Wordt hij gemist? En gaat hij er ook in? En is het denk ik Wiljan Pluim die de bal als laatste raakt. Niet goed verdedigd door Aando Den Haag bij de eerste paal. Iedereen rekent natuurlijk op een hele hoge voorzet. Die hoge voorzet kwam er niet. En dan bij de eerste paal komt er een van Zwolle binnenlopen. Ik denk dat het Wiljan Pluim is die zijn eerste goal maakt voor Pek Zwolle. Ik ga daar gemakselig maar even van uit. Wat er ook geval duidelijk is, is dat na 24 minuten Ado volle een nieuwe tussenstand kent. En dat het 0-1 is. Nu is de grote vraag. Is er dus een speler die hem heeft aangeraakt? Of is die vrije trap van Achante er in één keer in gegaan? Ja, ik denk dat het pluim is geweest. Hier wordt hij door de speaker in elk geval aan Achante gegeven. Het zou zelfs ook nog de spits kunnen zijn. Want die liep er ook bij. Nou, ja, één van de twee. Uh, straks daarover meer. Wat in elk geval duidelijk is, is dat Zwolle staat. Maar er lopen zoveel mensen bij de bal dat ik geen idee heb wie hier nu echt toucheert. Maar Zwolle staat wel voor. Teg Ado. Ene. Wil je al een beetje warm van AZ Willem II, niet? Nee, niet echt, Ronald. Nu een mooie voorzet. Nou, die moet erin. Nee, hij krijgt hem niet onder controle. Zo is hij altijd door. Als hij hem onder controle krijgt, want de keeper zat er helemaal naast. Bij 0 bij 0-0 stand. Dan heeft hij hem maar voor het intikten, Maar het lukte niet. Hij schoot van zijn knie af, notenbenen. 0-0 stand. Overigens, die tussenstand bij Pex Wolle is natuurlijk zeer in het nadeel voor Willem II. Dat toch Pex Wolle als een van de uh, mogelijke degradatiekandidaten ziet. 0-0. schot van heel ver wordt onderweg aangeraakt door Haar. Schot was van Reine En het levert een hoekschop op voor AZ. AZ speelt in een veel te laag tempo. Ik Willem 2 allemaal best. Want die kan af en toe uh, gokken op een countertje. Maar voor de rest is wel één richting verkeer. Maar om nou te zeggen daar word je warm van. Nee. De eerste grote kans daar was zojuist. Voor Josie door. Nu de hoekschop genomen door Maher. Kort genomen met Berend. Krijgt hem terug. Speelt de bal dan naar uh, Johansson. Johansson, goed balletje. Nou, Maher schiet hem er maar in. Ach, zo, hij schiet hem net voor het doel langs bij David Mul. Dat was de tweede grote kans voor AZ. Maar de bal wil er nog niet in. En dus na 26 minuten nog altijd 0-0 bij AZ met een 2. RKC, NEC dan. dracht Ik kijk eens op de klok. Nog maar 20 minuten. 1-0 voor RKC. Maar NEC begint wat meer aan te dringen. Hij heeft veel meer de bal dan in fases in de wedstrijd hiervoor. En er komt wat meer dreiging. Misschien ook wel nu als Rex inmiddels opgestaan naar die blessure de bal kan voorgeven. En dan gaat hij voorbij aan Remy Amieux de Fransman. Zijn er nog wat mensen die kijken richting Braamhaar? Is daar iets aan de hand? Nee zegt Braamhaar niet. En ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Het blijft wel een uh, mannensport natuurlijk. Dus niet iedere lichte touché in het strafsomgebied moet meteen maar een uh, penalty uh, zijn. De bal over de zijlijn gegaan, hier aan de overkant in Waalwijk en de overkant van het veld. Ingegooid door Martina richting doelman Zoet. Heel weinig te doen gehad vanavond eigenlijk en wat hij deed, dat heeft hij goed gedaan. KC kan er opeens uit als de bal lukraak naar voren wordt getrapt. Over Chevalier heen en dan uiteindelijk teruggespeeld bij... De ploeg uit Nijmegen door combo richting zijn eigen doelman Babos. Maar NSC heeft wel weer de bal. Inmiddels is de tijd verstreken. Althans, die is wat verder getikt. 19 minuten nog maar tot het einde. De Ronald van der Geer weet ongetwijfeld nu wie hem gemaakt heeft. Of wie hem gemaakt zou kunnen hebben, misschien. Ja, of uh, misschien ook wel niet. Of wie hem getoucheerd heeft. Of uh, wie ook wel niet. En ook van Zwolle met 1-0 voor. Ik ga het je zo vertellen. 27e minuut. Corner van Holla voor Ado. Vanaf de linkerkant. Wordt uh, weggekopt uit het strasselgebied. Dat klinkt gek door Wormgoor. Maar het is wel waar. En uiteindelijk wordt er nog een goal geschoten door Meijers. Maar die bal gaat hoog, hoog en hoog over de goal van uh, Diederik Boer. Alle gelegenheid dus als Boer een doeltrap gaat uh, voorbereiden. Om te vertellen dat waarschijnlijk toch die vrije trap er in één keer in is gegaan. We hebben nu een paar herhalingen gezien. Asiante neemt die vrije trap vanaf uh, de rechterkant. En uh, die komt inderdaad. ...in de buurt zo van het 5 meter gebied, Daar waar Coutinho eigenlijk op het verkeerde been staat... ...er twee man naartoe gaan. Van den Berg is de ene en Avdic is de ander. Pluim in het kielzocht. Ja, en als ik het goed zie, raakt niemand die bal echt aan. En is Coutinho eigenlijk alleen door de aanwezigheid... ...van de drie Zwollenaren in verwarring gebracht. En dus geven wij de linksback van uh, Zwolle deze vrije trap. En staat het uh, 1-0 via dus die free kick van hem. En moet Aando nu maar weer uh, proberen om een goal te maken. En loopt er dus weer na een zeer goede beginfase achter de feiten aan. Dat gebeurt het elftal van Marouille Stijn toch met enige regelmaat. Met name toch in eigen huis. Veel kansen in het begin. En daarna knakt er iets en scoort de tegenstander. Het spel ligt even stil omdat er een speler van Zwolle behandeld moet worden. Wie dat is, dat gaan we straks vertellen. az <lacht> <lacht> 2-2 en die Outcome. Balbezit voor AZ, 0-0 de stand. Gutmussen, goede opening was dat van Rijnen. Gutmussen aan de linkerkant met, uh, wie is dat? die te, tegenover zich. En dan een, lijkt het de overtreding. En wat doet Jansen? Hij doet niets. Ed Jansen, de scheidsrechter. Ik uh, dacht even dat hij naar de stip uh, zou wijzen. Omdat er een overtreding zou zijn gemaakt... Op Josie Altidor. We gaan eens even naar de herhaling kijken. Het is uh, Peters en Altidoor die een beetje vrij worstelen. Uh, Peters ligt nog op de grond van Willem 2. En Altidoor staat alweer. Laten we zeggen dat het een gelijk spelletje was. En dus geen. Penalty voor uh, AZ. Want AZ was in de aanval. Ik zeg het al steeds. Uh, het is AZ dat wel beter is, maar het tempo ligt ontzettend laag. En nu krijgen we voor Jordans Peters een blessurebehandeling. Gaat uh, Willem 2 zo dadelijk gooien. Half uur gespeeld bijna 0-0. In een zeer druilerig Alkmaar bij AZ tegen Willem 2. Hoe doen die invallen ze het allemaal? Fantastisch. Want ze hebben in ieder geval vaker de bal. Dus laten we daar niet te lullig over doen. Ze staan nog wel achter bij NEC. Nog een minuut of 16 tot aan het einde. En RKC gokt op counters met de snelle Fransman Chevalier. Heeft de bal. Kop van de 16 meter. Kan nog een paas geven. Misschien naar de meegelopen Jozefzoon. Maar Chevalier probeert het zelf. En waarom ook niet een keer. Want het was niet makkelijk om Jozefzoon te bereiken. Hij schiet de bal een meter over de kruising. De verre kruising aan de rechterkant. Van een meter of 16. Het is een heerlijke voetballer die Chevalier. Omdat hij eigenlijk in elke bal gelooft. Die maar een beetje zijn richting uitkomt. Hij heeft de techniek om iemand uit te spelen. En kan misschien nu wel weer af op die goal. Ja, want Breuer is hij kwijt. Rechterkant strafs op gebied. Dan de kapbeweging. Verslikt zich Chevalier in zijn eigen actie. En dan de overname van Ryan Koolwijk. Het wordt een wedstrijd waarbij beide ploegen misschien wel op een snelle uitbraak gokken. En dat ze zou nog een behoorlijke slotfase kunnen opleveren. Een kwartier nog ruim in Waalwijk. Het is 1-0 voor RKC tegen de Nijmegenaren van NEC. Ik ben zo benieuwd wie er geblesseerd lag, Roland van der Gier. Ah, dat was uh, drost, dus dan, uh, dan weet je dat maar alvast. Zwolle staat met uh, 1-0 voor, het gaat goed met hem. Uh, je moet overigens de goede van hem hebben. Mooie stad achter de Duinen dit. Laten we dat laatste woord even meenemen. Want Mike van Duinen kreeg net een tot van een kans voor uh, A door Den Haag. Lange bal van achteruit, door Vicento eigenlijk doorgeschampt. Maar Van Duinen pakt hem op. In één keer een goede beweging. Waarmee die drie mannen ja, voor aap zet. En vervolgens komt hij in het strafschopgebied oog in oog met Boer te staan. Op volle snelheid. Maar hij schuift de bal naast de goal van Peck Zwolle. En zo ontsnapt de ploeg uit het oosten dus. En maar weer eens een aanval van Ado Den Haag. Niet dat het echt een richtingsverkeer is. Dat is het wel een minuut of 15 geweest. Maar dat is alweer lang geleden. Zwolle is erin gaan geloven. Na die 15 minuten schot op goal. En vervolgens dus die vrije trap van Achante. Brengt het elftal vanuit Langerler in een prima uitgangspositie. Hier een soort leunstoelsituatie. Afwachten en vooral reageren op wat Ado. Doet en het initiatief dat Ado had in het begin van de wedstrijd. Op vol tempo, goed combineren en steeds de vrije man vinden. Ja, dat is wat lastiger naarmate de wedstrijd voordat. Iets meer dan een half uur inmiddels gespeeld. Als Zwolle maar weer eens aanvalt via de linkerkant. Een blok van Holla is voldoende om het Haagse balbezit te herstellen. Lange bal richting Van Duinen. Die speelt opvallend genoeg, ja, eigenlijk het meest van de tijd centraal in de spits. Poupon acteert vanaf de rechterkant. En Vicento, de vervanger dus van Sherry, vanaf de linkerkant. Zo doet Ado het. En met name Van Duinen laat wel de ene en ...van zich horen aan het begin dus van deze wedstrijd. Een de grote kans is helaas voor hem misgegaan. En dat gebeurde al eerder in het duel. Mede daarom ook een voorsprong voor Peck 1-0 na iets meer dan een half uur. En gelukkig hebben we ook verslaggevers die het meteen zien en weten. En die houdt kan. Uh, Zelf ik kijken. Uh, het staat nog altijd 0-0 na 32 minuten spelen. Uh, ja, Willem II vindt het allemaal best wat uh, AZ aan het doen is. Tjong, wat zit, wat zit het daar echt helemaal mis op dit moment tussen de oren. Totaal geen zelfvertrouwen. Is ook niet zo gek als je een wedstrijd of 6-7 op rij gewoon niet uh, kunt winnen. En af en toe ook nog uh, pech hebt ook. Maar vandaag vanavond is het gewoon niet goed. Het is te langzaam. Ja, men speelt elkaar wel de bal toe. Maar er is alles mee gezegd. En Willem II wacht een beetje af. En kan dan makkelijk de bal opvangen achterin. Omdat de laatste paas, zoals dat zo mooi heet, nooit goed is. Nu ook Groepmoesont probeert in de diepte hij door te bereiken. En dan gaat het weer mis. En kan Willem II overnemen. Willem II dat wacht zeer geduldig op die ene kans die gaat komen. Misschien nu wel. Als Joachim. Nee, hij kan de bal niet onder controle krijgen. En dus kan hij het overnemen. Nou, als het nu snel Goede bal op Eltidoor. Eltidoor haart de bal even achter zich langs. Nu moet die bal komen. Hij schiet de bal en wordt uh, via Jordens-Peters over het doel gewerkt van Willem P. Het levert slechts een hoekschop op, maar het was in ieder geval een aanval om uh, ja, naar te kunnen kijken. Een goede aanval die dus uh, niets meer en ook niets minder oplevert. Dan een hoekschop vanaf de rechterkant. En wie zie ik daar naartoe komen? Het is Goetbonson die die bal wil gaan nemen. En Berens, laten we dat even meenemen. Want de koppers staan natuurlijk klaar. De goede koppers bij AZ. Om die bal er eventueel in te werken. Kort genomen de hoekschop. Berens naar Goedmondsson. Maar dan moet je die bal hoog voorgeven en niet laag. De bal wordt makkelijk uitverdedigd. Wordt er nog wel weer ingebracht. Haastroep die de bal wegkopt. En dan kan Willem II er bijna uitgaan. Wat heet bijna? Er is een overtreding gemaakt. Door, uh, wie was dat? Ik denk viergever. Nee, niet viergever. Door uh, Rijnen. En dus mag uh, er een vrije trap worden genomen door Willem II. Eerst een paar mensen even oplappen. Na 34 minuten spelen. Bij 0-0 stand tussen AZ en Willem II. RKC NEC, dacht nog niet mee. Er hangt iets in de lucht. Dan heb ik het niet over een sneeuwbui of zoiets. Maar misschien wel over een tweede treffer van RKC. Het is 1-0 met een minuut of 12 nog op de klok. De bal nu teruggespeeld door de komboy... Richting Doelman, Babos bij de Nijmegenaar. De bal richting Kolwijk. Daar gaat hij overheen, hoewel hij wel de lengte heeft. Nou, Schorsing dus terug in de ploeg. en Martina houdt hem binnen voor RKC. Daar komen de Waalwijkers weer. Er is ruimte. Breuer onderschept de lange bal vanaf de rechterkant. Het applaus is van Chevalier. De Fransman die eigenlijk al klaar stond om aan te nemen en te schieten. Maar zover komt het niet. En nu gaat de bal terug bij RKC naar doelman Zoet. Laat hem twee keer op zijn hoofd stuiteren. Krijgt dan applaus van het publiek achter zijn doel. En schiet hem vervolgens naar voren toe. Dat leverde nog een keer een grote kant op. Een van de grootste eigenlijk in de tweede helft. De lange bal van Zoet. Toen op Chevalier. En die schoot er maar net over. Nu is het Rex. Nijmegen naar de aan de rechterkant van het veld. En een enorme fout van Zoet. Maar dat wordt hersteld. Die bal glipt onder hem door op het natte, vochtige veld. Maar Duits op de doellijn schiet die bal weg. Voordat bijvoorbeeld Platje erbij kan komen. Ja, zo heb je weinig te doen als RKC-keeper. Dat is waar. Maar moet je het ook doen waar je voor betaald wordt, namelijk de bal tegenhouden. Het loopt goed af en RKC leidt nog steeds hier in Waalwijk... als de bal bij NEC, nee, niet voorkomt. Het blijft 1-0. Ado, Pek, Zwolle, we gaan naar Ronald Kliffhingen van de Gier. <laughs> 1-0 voor Zwolle na 35 minuten. Ado mag een corner gaan nemen vanaf de rechterkant... omdat Beugelsdijk net een vrij van diezelfde Holla naast de goal heeft gekopt, maar wel via een Zwolsbeen. Nu komt die corner richting Beugelsdijk, richting Omero. Die komt, er wordt geappeleerd voor Hens, maar dat is moeilijk te zien... En dus Brand van Ziegen daar zijn handen niet aan. Die drie Boer heeft uiteindelijk die bal te pakken. En grote berichting richting Brand van Polen. Die net een overtreding maakte. Al geel heeft en dus wel met, uh, met vuur speelt. Als hij speelt tegen die snelle Vicento. Zolle is de bal kwijt. Daar is Ado met Toornstra. Vicento weg aan de linkerkant. En Ragnar Niemeijer. Ja, het is een uh, mooi doelpunt van de Waalwijkers. Het is uh, de 2-0 van Jozefzoon. Kijk naar boven. Bedankt daar iemand. En uh, een prachtige aanval van de Waalwijkers. Over een aantal schijven, Chevalier speelt natuurlijk weer een belangrijke rol. Heeft de bal aan de rechterkant van het veld, krijgt hem terug van Bukari. Is dan niet op 16 meter van de NEC goal van de bal af te krijgen. Bukari loopt door, geeft de bal voor bij de tweede paal. En daar staat Jozefzoon om hem eenvoudig binnen te schieten. Dat is de beslissing, 10 minuten voor tijd. Vijfde doelpuntbal voor de oud Jozef Jozefzoon, de Amsterdammer. 2-0. LKC verdient het tegen NEC dat weinig, heel weinig heeft laten zien vanavond. Maar goed, misschien komt dat toch in de laatste 10 minuten. In Den Haag gaan we richting de 36 minuten. Zwolle staat er nog altijd met 1-0 voor tegen ADO, Den Haag. En een vrije trap voor de Zwolle na de, te nemen als de tweede bal uit het veld gehaald is. En als Zwolle dan de bal naar voren speelt, richting Steinmak. Maar daar is dan uiteindelijk Coutinho de held eigenlijk van Ado. Want een minuut of vijf geleden was daar toch een taxatie-dekkingsfout achterin bij de Haagse ploeg. Lange bal van achteruit en de spits, dus weet af die iets, kon rechtstreeks richting het doel van Ado. Maar met de benen kon Coutinho redding brengen. De bal werd net iets te ver door de spits van Peck Zwolle voor zich uitgespeeld. Anders had het 2-0 geweest. Dan waren de feiten waar Ado achteraan loopt alleen nog maar groter geweest. Nu probeert Ado het wel, heeft de kansen natuurlijk gehad. Via Mike van Duinen. Ingooi van Meijers. Die nu dus op het middenveld speelt. Zich ophoudt ter hoogte van het strassopgebied. En zoekt naar een man in beweging. Poupon is in die beweging. Meijers vervolgens met de voorzet. Van Duinen in het strassopgebied. Lachman die wegwerkt. Opgepakt voor Ado door Torstraat. Terug naar de laatste lijn. Wormgoor. Twee meter over de middenlijn. In de as van het veld. Prikt hem. Ja, in de loop van Meijers. Dit was een veelbelovende bal. Van Wormgoor. Waar het niet. Dat hij net iets te veel snelheid kreeg. Aan Meijers voorbij vloog. En vervolgens natuurlijk ook over de achterlijn. Biederik Boer opgelucht. Die gaat een doeltraaf nemen voor de ploeg die met 1-0 voorstaat in Den Haag. Na 37 minuten. Als het niet lukt, lukt het ook helemaal niet. Hè? En niet bij AZ? Nee, dat wil nog niet uh, veel uh, lukken. Een paar aardige acties gezien. Onder andere van Maher. Een aardig schot nog. Juist van Helfie door. Maar 38 minuten gespeeld. 0-0. Nu een uh, goede sliding van uh, Wijnaldem. G Giuliano Wijnaldum linksbek. Maar ja, dat zegt genoeg. Het is op eigen helft. En daar krijg je dan applaus voor. Maar verder wil het echt niet lukken hoor, bij AZ vooralsnog. Het is wel de betere ploeg. Maar eigenlijk is het af en toe ook een beetje wachten op de mogelijkheden voor Willem II. Die absoluut gaan komen. 38,5 minuten gespeeld. 0-0. Balbezit via Rijnen voor AZ. Rijnen gaat dus lopen met de bal. Komt in de middencirkel. En dan Pasen op Maher. Maher raakt de bal meteen feit. Waar is die jongen de afgelopen weken mee bezig? Speelt heel matig. Het grote talent... ...van AZ. Maar bal verliest dus. En dan is het podenfijn die hem krijgt, dat is een mannetje. Maar uh, snel zijn, dat wil niet zeggen dat je goed kunt voetballen... ...want deze paas lijkt helemaal nergens naar. Uh, komt niet in de buurt van een ploeggenoot. En dus kan via Esteban AZ weer proberen in, in de aanval te gaan. Nu met Maher, die weer uh, een tegenstander raakt. Dus ook zijn paas komt weer niet aan. Uh, kan er ook niet uh, in de tegenaanval uh, uh, aangevallen worden. En is uh, Berens weg aan de andere kant voor AZ omdat er balverlies geleden werd door Akouili... is het nu aan de andere kant de hoekschop die weggegeven wordt door Gabi Jallo. De linksback van Willem II. Hoekschop vanaf de rechterkant wel de zesde hoekschop al in deze wedstrijd voor AZ. Tegen nog niet eentje voor Willem II. En dan in de veertigste minuut die zesde hoekschop vanaf de rechterkant... Met het linkerbeen door Goedboenstom. Uh, Beres komt zich er weer mee uh, bemoeien daar. Om hem even kort te nemen. Maar Goedboenstom zegt ik leg hem nu in één keer op het hoofd van iemand. En het hoofd moet dan uh, uh, rijden zijn. Maar dat uh, lukt niet. En dan is de bal weer weggewerkt uit de verdediging van Willem 2. En zo blijft het volgens nog 0-0. RKC heeft de buiten bijna binnen. Rachner. Zo is dat. Zes minuutjes nog. Wel opvallend dat Naja wordt geholpen als de wedstrijd stil ligt aan een blessure. Het is 2-0 tegen NEC. RKC staat dus ruim aan de leiding. Maar Mart Lieder valt ondertussen in en doet dat voor Teddy Chevalier. Dan komt er een nieuwe aanvaller of een invaller bij en gaat inderdaad Naja er toch vanaf. Jef stands binnen de lijnen voor de slotfase. Vijf en een halve minuut nog. Het NEC om er op zijn minst twee te maken voor een puntje in badal Want ze staan met 2-0 achter. Die 0-1 in Den Haag is toch verrassend, Ronald. Zeker als je kijkt naar het uh, spelbeeld tot nu toe... waarin uh, ADO dus uitstekend aan de wedstrijd begon. Kans na kans eigenlijk creëerde, continu dreigend was. En Zwolle is gewoon vanavond wat later aan deze wedstrijd uh, begonnen. ADO natuurlijk ook in eigen huis als favoriet gestart aan het duel. Maar ja, Zwolle laat toch wel zien de laatste weken dat uh, de vorm groeiende is. Ik zei al, drie wedstrijden op rij ongeslagen. Er zat een overwinning op nak bij en een gelijkspel toch tegen Twente. En vorige week veel beter tegen VVV, maar uiteindelijk geen doelpunt. Dus wat dat betreft weten de mannen van Art Langeler ook wel uh, van want... En ADO, ja, maar vier puntjes uit de laatste vijf wedstrijden, dat zet misschien die opmerking voor jou toch weer in een ander perspectief. Is het Zwolle misschien wel de ploeg met de beste vorm? Het gaat ook bij tijd en wijle nu wat onnauwkeuriger bij ADO. Bal die naar Omero moet aan de rechterkant wordt zo hard gespeeld dat de Nigerianen hem niet kan binnenhouden. Ja, dat is Koren op de molen van Zwolle. We gaan richting de rust. Nog 4,5 minuut. Als Joey van den Berg het probeert lang dacht ik. Nee, hij gaat terug naar Diederik Boer. Natuurlijk een beetje temporiseren. En Lachman is dan de volgende die het mag proberen. Het draaide zich net door lang twijfelen eigenlijk wat in de problemen tegen Vicento. Nu doet hij het goed. Speelt Van Polen aan. Dan verlaat Zwolle de eigen helft via Pluim en via zijn mak. En Van Polen schakelt zich in. In de as van het veld uh, gevonden Drost. Die verplaatst weer naar de linkerkant. Dat is uh, goed. Dat is veelbelovend wat uh, Zwolle nu doet. Daar is Achante, de man dus, die uh, de goal op zijn naam heeft gekregen. Broerse. Zo speelt uh, Zwolle de bal lange tijd uh, oh, ja, onderling elkaar toe. Zonder dat het nou heel erg gevaarlijk wordt. Uh, Afdic dan met een bal richting pluim die niet binnen te houden valt. Adol mag zo vlak bij de eigen cornervlag gaan ingooien. De kansen zijn er dus geweest. Maar de enige die een kans heeft benut is het Chanté uit de vrije trap. En dat zorgt ervoor dat het 0-1 staat na 42 minuten. Publiek in Alkmaar wacht nog steeds op doelpunten. En die houdt kans. Oeh, daar is hij wil ik zeggen. <lacht> Prachtig hakballetje van uh, een van de betere spelers van uh, AZ. Matthias Johan zonder rechtsbeek. Hij uh, haalt de bal achter het stambeen langs. staat 0-0 overigens in de 43ste minuut van de wedstrijd. Maar ik wil op iets heel anders duidelijk maken. Dat wij de beide trainers af en toe best wel boos kunnen zijn op de scheidsrechter. Maar zich keurig inhouden. Ook Gert-Jan van Beek die toch af en toe nog wel eens wat tegen een scheidsrechter of een vierde man wil zeggen. Maar die hebben duidelijk wel begrepen hoe het hoort. De trainer van Sparta gisteren duidelijk niet. De ex-AZ-assistentcoach. Uh, die uh, wel constant uh, tekeer ging tegen de scheidsrechter maar de beide heren hier. En misschien dat het is uh, mooi is om uh, van de week te gaan praten dat dat elk weekend zo zou zijn. Het zou een, uh, een genot zijn om naar te kijken. Uh, uh, niet al dat uh, gezeur tegen scheidsrechters. Ook nergens voor nodig. 0-0 de stand. 43 minuten gespeeld. Ja, zo is het. Willem T. krijgt zo'n uh, notabene de eerste hoekschop vanaf de rechterkant te nemen via Missy Jan, Het kleine manneke dat uh, op zeer fluoriserende schoenen speelt. Uh, werkelijk, als het uh, licht uit is, dan zie je hem nog. Het is uh, Missy Jan die dus bij de hoekschop staat met poodefijn. En kijken hoe die hoekschop de eerste voor Willem II genomen gaat worden. Bij een 0-0 stand. Ik zie wel uh, vijf spelers van Willem II in het strafschopgebied om eventueel een voorzet erin te brengen. Podevijn staat erbij en kijkt ernaar hoe Misidjan de voorzet gaat geven vanuit die hoekschop. Nee, hij doet het toch kort. En Podevijn geeft hem terug aan Misidjan. Dan moet hij voor het doel gaan komen. Ja, dan moet hij met links doen. Dat is niet zijn goede been. Maar de bal komt toch terecht bij Joachim. Die brengt hem weer terug naar de rechterkant. Even kijken of deze aanval nog iets oplevert. Misidjan nu wel voor zijn goede been. Zijn rechterbeen wil er uh... Langsgaan, geeft de bal voor het doel. En die wordt maar net overgekomt. Dat scheelt echt heel weinig. Het was een hele aardige aanval. Joachim is de man die hem overkomt. En de eerste kans voor Willem Vee was een 5-0-0. Nog altijd. Kwestie van uitspelen voor RKC, niet meer. Zeker. Vorig jaar 2-0. Dan kun je zeggen, dat is waar eenmaal. Maar het is vandaag weer 2-0 bij RKC NEC. Ronald, wat heb jij te melden? Dat er een doelpunt van uh, voor het buitenspel wordt afgekeurd. Dus ik heb eigenlijk helemaal niets gemeld. <laughs> Tornstra maakt die uh, goal. Maar uh, leuk dat we dat dan toch even kunnen meenemen. Maar die vlag die was heel hoog omhoog. En er is niemand die ageert. Heerlijk hè dat leven zo. Goed zo. Graag gedaan. Anderhalve minuut nog in Waalwijk. Als Rodney Sneijder binnen de lijnen mag komen. Nordin Bukhari er vanaf mag gaan. Ik vraag me toch wel een klein beetje af hoe het verder moet met de carrière van Rodney Sneijder. Bij Ajax het niet gered. Bij Utrecht het toch eigenlijk ook niet gemaakt. En hij maakt het in Waalwijk ook niet. Zit hier al maandenlang op de bank. Mag nu de laatste, wat is het anderhalve minuut, minder zelfs nog meedoen. Terwijl hij nog zo sterk begon aan het begin van dit seizoen met onder meer een doelpunt tegen PSV als ik me niet vergis. Vrije trap van NEC met wil achter de bal. 2-3 meter over de middenlijn. Dat is waar de bal ligt. Op het hoofd van Sander Duits. Dan Snijder. Nou, vooruit maar. Laat het zien dan. Bal de diepte ingespeeld. door Jozef Zoon aan de linkerkant. Onderschept door Breuer. En aan die linkerkant hebben van Peppe en Lieder. Op de momenten dat Bukali en Braber vijf stonden behoorlijke mogelijkheden laten liggen met egoïstisch spel... Dus als dit nog in gevaar komt, en dat verwacht ik niet, mogen zij zich dat aantrekken. Daar is de bal van Paulson namens NEC naar de linkerkant van het veld. Amieu vergeet de bal aan te pakken. De slotminuten loopt. RKC gaat winnen van NEC. Het is 2-0 en met dit schot van afstand blijft het dat ook. Hoe lang heb jij nog in de eerste helft, Andy? Een seconde over twee, drie. Nou, misschien 4. Het is 0-0. Uh, en weer een mogelijkheid voor Willem II. Ah, het is dat Etienne Rijnen een fout in eerste instantie uh, goed maakt. En dan zegt Ed Jansen, nu gaan we echt rusten. We hebben een hele maatregel zelf gezien. Met name van AZ. Veel te langzaam, veel te laag tempo. Maar wel keurig zich allemaal gehouden aan de richtlijnen. Van fair play en netjes houden. Dat mag ik graag zien. 45 minuten gespeeld. 0-0. Slotfase van RKC en EC-Racht dan niet meer. Ja, een kleine drie minuten nog. 2-0. Sneider is weg. Willen in ieder geval energie in de wedstrijd leggen. Lekkere voorzet nog wel. Helemaal vanaf de linkerkant richting Mart Lieder in de ploeg gekomen. Een paar minuten terug bij RKC. Maar die bal is wat aan de harde kant. En voor de oud-amateur van Purmerstein. Lastig aan te pakken. Dus je kan hem niet kwalijk nemen dat het geen treffer is. Blijft het 2-0. Martina voor RKC. Rechterkant van het veld. steekt de middenlijn over. Dan de bal naar binnen toe richting Stans krijgt de bal nog eens terug van Jozefzoon, de maker van de 2-0. Daar is dan Lieder met breuier in zijn nek. Afleggen is de bedoeling, maar naar wie? Naar stans met een omhaal. Wel ja, waarom ook niet? Het is zaterdag. Maar die bal krijgt hij niet op zijn voet en die loopt over de achterlijn. Het ziet er niet zo best uit. 2-0 bij RKC NEC in de extra tijd. De gelijkmaker van ADO werd afgekeurd, Ronald van Geer. Noem het van uh, Tornstra. Was er uh, terecht hoor. Dat, uh, dat vlagsignaal. Ik zit uh, precies op uh, de lijn. Dus ik had al gelijk het idee. Nou, deze goal gaat uh, geannuleerd worden. Ging wel een aardige aanval over een aantal schrijven. Van Adewaan vooraf. Uiteindelijk kwam die bal dus in het Zassoepgebied. Maar was Tornstra gewoon te vroeg vertrokken. Vlag omhoog. Wel mooi afgemaakt. Oog in oog met uh, Boer. Dat moet vertrouwen geven voor de tweede 45 minuten. Die aanstaande zijn. Maar we zitten nog in het restant van uh, de eerste helft. Twee minuten extra. Wat uh, op oponthoud geweest. Dat heeft uh, Van Siegem zo eens bij elkaar opgeteld. Vicento wordt uh, de diepte ingestuurd aan de link kant. Krijgt ook te maken met een overtreding. Maar ook nu was de vlag alweer omhoog. Voorbij het spel van de linkeraanvaller van Ado Den Haag. En Diederik Boer heeft, en dat is niet zo raar, bij een 1-0 voorsprong. Voor uh, Peck Zwolle op slag van rust. Niet heel veel haast met het nemen van uh, deze doeltrap. Gaat het dan ook van lang doen? Zagen we net een bal van Coutinho die helemaal gevangen werd door de wind en daardoor uh, zowat bij Boer terecht kwam. Van Siegem kijkt het even aan en besluit dan maar te fluiten voor de rust. Iedereen op uh, jacht naar iets warms hier in uh, Den Haag. En in afwachting dus van uh, de tweede 45 minuten. Zwolle maakt de enige goal. Tot nu toe. RKC komt drie punten dichter bij. NEC Racht niet mee. Ja, gaat het linkerrijdje ook weer in. En dat is goed. Dat verdient RKC op basis van deze wedstrijd. Zeker. Rustig gespeeld, geduldig. Een teamprestatie waarin eigenlijk niemand het heeft laten afweten. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. Dus en daar is Wil bal naar Palsen. Nog eens terug via Koolwijk. Nou, nog een laatste poging. Een wanhoopspoging met het schot. Van Paulson maar gepakt door Zoet zonder al te veel problemen. En dan kan de doelman van RKC die bal misschien nog één keer richting de voorhoede schieten. Waar Lieder dan graag zijn eerste treffer in de eredivisie zou willen maken. Scoorde wel al in de beker. Pas egoïstisch een paar minuten terug. Je kan het er niet helemaal kwalijk nemen. Jozefzoon op 17 meter recht voor de doelbal. Meegeven aan Snijder. Kan hij weer naar die achterlijn. Twee man voor zijn neus. En dan Jozefzoon met een steekpaas. Jozefzoon de achterlijn halen. En bij de eerste paal voor dat Lieder erbij. Kan, gepakt door Gabor Babos. NEC levert een wandrestatie. de muts op het hoofd van trainer Alex Pastoor. Die ging steeds een beetje dieper over zijn ogen in de tweede helft. Want het was niet veel. En RKC deed het goed, zoals gezegd. En het wint, het verdient de drie punten thuis tegen NEC. Het is net als vorig jaar Zwedenleer. En bij de andere twee wedstrijden is het rust. ADO Pekswolle 0-1. Atjante. En AZ Willem 2-0-0. En de laatste wedstrijd straks over tien minuten is Ajax FC Groningen.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 Anne Soldaat met IF. We gaan terug naar Nagano. De 500 meter bij de vrouwen werd daar gewonnen... door de Zuid-Koreaanse Sangwa Lee. Beste Nederlander was Thijsje Oenema. Die werd vijfde. De kilometer werd een prooi voor de Canadese Heather Richardson. Lotte van Beek is morgen jarig... en vierde het alvast met de derde plaats. Ja, van harte, met brons. Volgens mij moest dat je tenen komen. Uh, nou, het eigenlijk wel meten. Zoals waar, de laatste ronde... en ik moest vooral de laatste ronde moest ik blijven zitten... En dat... Dat niet helemaal, maar uh, het, het was op zich, uh, het liep wel lekker. Uh, het is mooi ijs hier en het glijdt, dus uh, het is echt mijn baan. Hoe moeilijk is het om in zo'n rit je eigen ding te blijven doen, want zij is weg als een raket. En dan lijkt het alsof je ergens heel ver achteraan schaat, maar op tijd word je dan gewoon derde natuurlijk. Ja, op zich, je weet van haar gewoon dat ze snel opent. En ik weet van mezelf dat ik niet zo'n hele snelle openaar ben. En uh, eigenlijk ben ik de hele race mijn eigen rit, twee ze rijden. En ik had van tevoren in mijn hoofd of ik kruis voorlangs of ik moet achterlangs kruisen. En uh, ik zag hem goed aankomen in de bocht. En ik dacht, als ik hem nu gewoon deze tempo, dit tempo doorrij, kom ik er precies achteraan. En dan kan ik die hele kruising achteraan en dan ze de bocht doortrappen. En uh, dat deed ik. En uh, wat ook wel schilderde, dat ik mijn rondetijd zag, dat was 7-9. En toen wist ik ook dat het dat goed zat. En je weet... Natuurlijk, dat verschil heb je wel door, maar gewoon met je eigen ding uh, bezig blijven. En uh, ik, uh, vooral waar ik moest versleten was achterop blijven zitten. Dat lukt niet helemaal in de laatste ronde, maar uh, ik ben zeker tevreden. Waar ben je nou het meest tevreden mee? Met je race, hoe die ging, of met je tijd, of met je klassering, derde? Uh, naar derde plek ben ik heel, gewoon heel erg blij mee. En uh, de tijd was ook gewoon 1.16. Uh, nou, dat is uh, de tweede snelste tijd die ik gereden heb. Dus daar moet ik gewoon tevreden mee zijn. Uh, en gewoon het feit dat ik nog steeds fit ben. Het sluit nu een blok wereldbekers af, want je gaat volgende week niet naar, uh, niet naar China. Ja, hoe kijk je daarop terug? Drie podiumplaatsen. Ja, meer dan verwacht, toch? Ja, absoluut. Tuurlijk, die ene race was een beetje jammer uh, dat het na 100 meter over, afgelopen was. Maar... Een Partijen in kolom op de 1500 meter. Ja, dat, dat is natuurlijk wel uh, dat je denkt, ah, jammer. Maar uh, vooral het feit dat ik hier gewoon na uh, vier weken racen gewoon, uh, weer derde word, uh, ja, daar ben ik heel blij mee. En uh, ik heb heel veel zin in morgen nog een binnenbaan. En uh, gaan mezelf even een verjaardagskreukje geven. En dat zei Lotte van Beek tegen Jeroen Stekelenburg na haar derde plaats op de 1000 meter in Nagano. Esmee Kamphuis beleefde vorig jaar een bobslee-seizoen zonder wedstrijden. De Bond weigerde om haar uh, onduidelijke redenen om haar in te zetten. Maar inmiddels lijkt het bobslee-leven Esmee Kamphuis weer toe te lachen. Met Judith Viss en Willy Kanis heeft ze twee superremsters En met Nicola Minicello een topcoach. En de Olympische nominatie heeft ze ook al op zak. Vandaag kwam zijn actie bij de wereldbekerwedstrijden in Winterberg. Het is koud, maar het is een prachtig plaatje met die besneeuwde bergen. En daar in het vroege ochtendlicht doemt dan op de Bobbaan. Waar het allemaal gaat gebeuren. Internationale vismas, every team in Bobvaar. Oeh, dat is nog een uh, behoorlijk klimmetje op de vroege ochtend. Van de finish naar de start van de bobsleebaan. Stel omhoog. En daarbij die start is er volop bedrijvigheid. Het is het droog oefenen van de start. Een sprint trekken met z'n tweeën. Want dat is wat zo dadelijk ook op het ijs moet gebeuren. We moeten er vroeg bij zijn want staat er eind Amsterdam de Daar is de oranje bob. Nog bis De jas gaat uit. De opperste concentratie bij piloot SM Kanthuis. De blik staat strak. De klep van de helm gaat dicht. Daar gaat Esmee Kamphuis. En het is fascinerend om te kijken naar Nicola Minicello, de coach. Want die schreeuwt de bob naar voren en moet natuurlijk het vervolg van de race via een tv-schermpje zien. Dan staat ze weer goedkeurend te knikken. Dan is er weer het schudden met het hoofd. Maar dan, aan het eind, als de finish daar is... De kreet, ze is blij... Ik ben heel blij, dat is haar beste run van de week. So far. So all you can do on race day is ask for that. They started really well and she drove really well. And yeah, track record by 4 tenths. I know the tracks in great condition today and it's always difficult when you're first start. But... Want het valt niet mee om hier in Winterberg als eerste te starten. Het is een snelle baan en het resulteert dan ook in een baanrecord dat overigens niet lang stand zou houden. Maar het maakt de tevredenheid bij Minichello er niet minder op. It's a performance overall, it's another step in the right direction. En nu na deze eerste run een zesde klassering. Starten doet Esmee Kamphuis met Judith Vis. Dat is op zich opmerkelijk, want Willy Canis was degene die onlangs tijdens haar debuut in de Bob zorgde voor een vierde plaats in Whistler. Waarom dan toch nu de keuze voor Judith Vis? We zouden een push-off doen, maar het is, heeft hier heel hard gesneeuwd van de week. Dus was een push-off gewoon echt niet mogelijk, omdat er geen gelijke omstandigheden zijn. Dus hebben we op basis van het profiel van de start gekozen. Het is hier wat steiler, dus iemand met meer snelheid zoals Judith is dan gunstiger. Uh, jullie hebben natuurlijk al een deel van het seizoen achter de rug. Ik denk die vierde plaats van Whistler, dat was natuurlijk wel een hoogtepunt. Hè? Ja, we, hebben, we weten dat we het daar eigenlijk altijd goed doen, maar het is hartstikke mooi uh, ja, dat we daar gewoon in de training ook al lekker gingen en uh, ja, dan op de wedstrijd het laten zien. En uh, voor Willy ook een lekker debuut natuurlijk. Olympische nominatie op zak, maar die had je eigenlijk al ingecalculeerd. Ja, we hadden eigenlijk was mijn planning eerste uh, wedstrijd terug in de eerste startgroep. Tweede wedstrijd en uh, weer langzaam richting uh, nou ja, de top en uh, vanaf daar richting de medailles. Ja, en blij dat het uh, meer dan verspoedigd loopt. Ja, die nominatie heb je dus op zak. Dus wat dat betreft, dat neemt ook wel een hoop druk weg, lijkt me. Of niet? Ja, het is gewoon heel prettig dat we nu in alle rust aan ons materiaal en aan het team kunnen werken. En dat we eigenlijk van alles kunnen uitproberen. En uh, op deze manier kunnen we Judith en Willy allebei goed ontwikkelen, maar ook goed laten doortrainen. Uh, we kunnen elkaar materiaal testen en eigenlijk een ideale voorbereiding wat dat betreft. Nou, en nu is het dus op voor run nummer twee. En lopen we maar weer naar beneden. Ja. En goedemorgen. goedemorgen. Wat heeft u daar nou in de hand? Een Gluwandje. Ja, en een andere. Oh, oh. Ja. Een vlaggetje. Een vlaggetje. Met daarop. Esme, uh, Willy en uh, Judith. Ja. Ja. Ze hebben één run gehad. Hè. Hoe ging het? Uh, de, ze hebben eventjes een uh, nieuw barrecord gehad. Maar die was snel weer weg. En die was Helaas weer snel weg, ja. ja. Dat is wat uh, spannend vandaag. Dus die tweede run moet het gaan gebeuren. De tweede run wordt weer een uh, barrecord. Goedemorgen, morgen, godstag 9, 18 die Niederland. zijn opgenomen de Esme Kamphuis. Esme gaat door de baan, begeleid door de muziek van Guus Meewis, Kedengedeng. Ik weet niet of dat nou zo heel toepasselijk is. Ze lijkt een plaatsje te zakken. Oh, oh, oh, oh. Maar er komen nog een aantal bobslezers in actie. En dan stijgt ze toch weer tot uiteindelijk de vijfde plaats. Nou, ik denk dat we op de juiste weg zijn om in, in, in soortje mee te kunnen doen om de medailles. En, uh, het was even spannend als je er een jaar uit bent geweest, waar staan we? Maar als ik zie dat we zo snel er weer bij zitten, dan uh, denk ik dat we absoluut op de juiste weg zijn. Met de wetenschap dat NOC en NSF het ook in jullie ziet zitten, dat lijkt me ook erg prettig. Ja, en het was erg leuk. We hebben gisteravond uh, Maurits Hendricks en Frans van Dijk naar beneden gestuurd. En, uh, in de bobs. Nu nog iets meer onder de indruk zijn. En dat laatst zei Esme Kamphuis in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het Europese Olympisch Comité heeft ingestemd... met het invoeren van de Europese Spelen. Eén keer in de vier jaar zal er een evenement worden georganiseerd... waar vijftien Olympische en twee niet-Olympische sporten op het programma staan. De Azerbeidjaanse hoofdstad Baku is in 2015... de eerste gastheer van het evenement. En de Duitse hockeyer Moritz Fürsten is gekozen... tot beste hockeyer van de wereld. Fürsten kreeg de voorkeur boven onder andere Robert van der Horst. Fürsten werd deze zomer... Met Duitsland olympisch kampioen. In mei veroverde hij met zijn club Ulenhorster de Eurohockey League. Zijn teamgenoot Florian Fuchs werd uitgeroepen tot talent van het jaar. En squasher Laurens Jan Anjema is het wereldkampioenschap in Qatar goed begonnen. Hij was in de eerste ronde te sterk voor de Engelsman Jonathan Kemp. Anjema, bij de WK als negende geplaatst, speelt maandag in de tweede ronde... tegen een andere Engelsman, namelijk Chris Simpson. Het is uh, nog steeds rust bij ADO Zwolle, ruststand 0-1. Rust bij AZ Willem 2-0-0. En RKC NEC is al afgelopen. En die wedstrijd is geëindigd in 2-0... door doelpunten van Martina Voor rust en Jozefson na rust. Ajax FC Groningen dan in de Arena Frank Wieluit. Daar is de indrukwekkende minuut stilte net achter de rug. En kijken wij in het gezicht met betraande ogen van Marcel Ooster, voorzitter van Buitenboys, die hier is uitgenodigd. Uh, die hier onder de indruk was van die minuut stilte. Hij uh, in de loge, daar waar Edwin van der Sar ook zit. Daar heeft hij even mee gesproken. En onder andere voor dit moment om dat even mee te maken... dat Nederland uh, inderdaad ook in de voetbalstadions meeleeft... Onder andere daarvoor was hij natuurlijk even hier, heeft ook nog gegeten met een delegatie van de KNVB. En dan gaan we voetballen met de rouwbanden van alle spelers en ook natuurlijk bij de scheidsrechter Richard Liesveld. Dan gaan we over tot de zogenaamde orde van de dag waar Lasse Schöne in de basis bij Ajax Palsen vervangt. Die heeft hemstringklachten en dus Schöne zijn logische vervanger voor de verdediging. Bij Ajax. En ook bij FC Groningen. Eén onverwachte wijziging. Want daar was een zieke te betreuren. Johansson, de linksback, is ziek. En daar staat de jonge Nick Bakker. 20 jaar voor in de basis. En dat heeft hij te danken aan het feit dat Burnett. Niet op de juiste manier bezig is met zijn sport op dit moment. Al dus zijn coach. Hij zit dus niet bij de selectie. En Nick Bakker, één minuutje mocht hij vorige week even meedoen tegen Heracles. en vandaag dus meteen een basisplaats. Vandaag dus zijn echte debuut. En dan mag hij gelijk beginnen in de arena. Er zijn slechtere plekken. En Ajax opent in ieder geval met een periode van balbezet. Daar krijgt ook gelijk de eerste overtreding. Uh, tegen, tegen Boerichter. Die denkt de overtreding mee te krijgen. Kijkt eventjes naar Liesveld. En loopt dan gelaten terug naar achteren. Waar Kwakman de, de vrije trap neemt. En dat doet in de richting van Ajax. Ajax, dat uh, natuurlijk de nederlaag, pijnlijke nederlaag in Madrid even moet, uh, heeft moeten verwerken. En vandaag weer over moet tot de orde van de dag. En moet afwachten waar het in Europa belandt. Dat weten ze volgende week vrijdag zo ongeveer. Ze kunnen wel een gokje wagen. Want ze weten een aantal tegenstanders die zouden kunnen. Maar op dit moment is dat natuurlijk allemaal nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de wedstrijd inmiddels is begonnen met veel balbezit. Voor Ajax dat de bal achterin rond speelt. En op dit moment bij Vermeer is Eén minuutje. Zijn we onderweg 0-0. Tweede helft in Alkmaar AZ Willem 2 en die houdt dan. Een wissel, noodzakelijke wissel. Joris Peters geblesseerd geraakt van Willem 2. Centrale verdediger vervangen door Kees van Buren. Die zal dan... Aan de rechterkant gaan spelen. En uh, Akouili gaat dan uh, centraal spelen. Heeft hij al eerder gedaan dit seizoen. Dus geen vreemde positie voor hem. AZ weer in de aanval. Maar als je ziet als Willem II uh, de, de aftrap mag nemen. En dat je dan binnen twee man de bal over de zijlijn schiet. Ja dan uh, zie ik het zonder in voor de tweede helft. Want dan ben je niet echt... Uh, Geconcentreerd bezig. Over geconcentreerd bezig zijn gesproken. Of het veld is te kort. Of Matthias jo Johansen houdt de bal te lang bij zich. Die loopt zo over de achterlijn bij uh, Willem II. Met de bal aan de voeten. Een uh, beetje onbegrijpelijk. We zijn begonnen aan de tweede helft. Dat is duidelijk. De eerste helft was niet best. Maar ook de opening van de tweede helft niet. Anderhalf minuut gespeeld. 0-0. De tweede helft in Den Haag is ook begonnen. Ronald van der Geer. Ronald wil jij, terwijl het 1-0 staat en We zijn inderdaad begonnen even je aantekeningen erbij pakken. En even een vinkje zetten achter mijn eerdere uitspraak over de goal die afgekeurd werd door Toornstra. Ik zei toen dat het buitenspel was. Ik sprak je ik niet tegen paar... toen, hoewel. Nee, ik heb een paar herhalingen gezien ja. en ik moet terugkomen op deze, op deze stelling. Het was geen buitenspel. Dus het is onterecht dat de goal van Jens Toornstra is afgekeurd. Maar ik weet dat jij dat allemaal meeschrijft. Dus wil je dan even voor mij dat corrigeren... Ja, ja opnemen, dat maakt niet uit. Dan uh... komt dat wel goed, hè? Goed, het is dus nee, voor wat wat wel opvallend was, dat zei je al, er reageerde niemand, hè? Nee, nee er werd uh, totaal niet geprotesteerd. En dat zal van alles te maken hebben met dit weekend. Of misschien ook wel het feit dat iedereen dacht... Ja, Toornstra staat buitenspel. Want dat dachten wij hier ook allemaal. Van, ja, we zitten op één lijn. En het leek ook echt, het had, ja, het had er alles uh, van weg dat het buitenspel was. Maar uh, het was het dus niet. Dus nou, bij deze rechtgezet kan ik tenminste weer met een schone lei aan de tweede helft beginnen. En uh, Zwolle staat dus met 1-0 voor. Die vrije trap, dat houden we overigens wel zo. Die is uh, gewoon door Asiante in één keer erin getrapt. Die heeft niemand getoucheerd. Daar hoeven we niet op terug te komen. Kijken of het uh, net zo snel en leuk is als uh, in uh, de eerste helft. Het is niet altijd even goed. Maar het is uh, spannend en er gebeurt veel. En dat maakt het uh, leuk op zo'n koude avond in Den Haag. Schot nu van afstand dat uh, voorlangs gaat. Namens Zwolle door Drost uh, afgevuurd. En uh, nu opgepakt door Coutinho om een doeltrap uh, te gaan nemen. Twee minuten dus bezig in uh, de tweede helft in Den Haag. Iedereen zoekt weer zijn plekje... En ziet dat het nog steeds 1-0 staat voor Zwolle. Hoe is de eerste minuten gegaan in de arena, Frank Wielheid? Nou, tot nu toe vooral uh, uh, Amsterdams balbezit met uh, Vermeer. Die uh, de bal weer uh, uittrapt in de richting van mooi Sander. En dan Ajax opnieuw gaat proberen op de show. Fischer die zomaar even inlevert daar voorin bij Texera. En die denkt wat overkomt me nu. En die levert onmiddellijk weer in op zijn beurt bij Schöne. En dus kan Ajax gewoon door waar het gebleven was. Namelijk met het opbouwen van een nieuwe aanval. Maar dat was uitermate slordig wat Fischer daar even deed. Zijn positie voorin intussen overgenomen door Blind. Omdat Fischer zo ver naar achter was gelopen. Hij is verstandig en de jongeling gaat weer hard naar voren. En laat Blind weer gewoon het verdedigende werk doen op dit moment met mooi Sander Breed naar Schöne. Ajax zoekt de aanval, maar doet dat er uitermate omzichtig. Eerst eens even kijken wat Groningen van plan is. Willen ze druk zetten? Durven ze dat? Op dit moment lijkt het er niet op, hoewel De Leo wel in de punt van de aanval eventjes... Druk zet op Schöne. Maar dat valt uiteindelijk allemaal wel mee. Mooi Sander dan, die de middenlijn oversteekt. En dan een steekpaasje achter de verdediging neerlegt. Bij Eriksen. Maar die staat dan ook prompt buiten spel. Op het moment dat Ajax echt naar voren toe wil. En zo kan Groningen uiteindelijk weer van de goal afkomen. Vijf minuten zijn we onderweg. Nog geen doelkans gezien. AZ zet Willem twee. En die. Nou, misschien hier dan wel een doelkans. Nee, Haastroep pikt de bal weg voor de aanstormende. Elt door, die in balbezit was. Maar de bal iets te ver voor zich uitspeelde. En dus staat het ook nu nog altijd 0-0. Goede actie van Joachim. Uh, de uh, spits van Willem II. Heeft de bal aan de rechterkant. Geeft hem laag. Ja, <laughs> een geweldig overstapje. Echt fantastisch. Ik heb zelden zo'n goed overstapje gezien. Waren er niet dat er werkelijk geen speler in de buurt van Fijn was? Uh, geen uh, medespeler. Dus waarom hij dat overstapje doet, ik heb geen flauw idee. Misschien verwachtte hij een van zijn spelers erachter. Dat zal Vast dagliggende gedachten zijn, maar zo zag het er wel heel knullig uit. Want meteen is AZ weg aan de andere kant. Bijna de bal bij Maher. Maar de bal wordt opgevangen door Elm. Elm bal naar Hendriksen. Hendriksen door naar de rechterkant naar Berens. Het publiek gaat er maar eens achter staan. Ik denk dat Verbeek heeft gezegd, jongens, tempo moet omhoog. Maar tempo gaat nog steeds niet omhoog. Want er wordt ook wel goed verdedigd door Willem 2. En als ik zojuist bij een hoekschop van Willem 2 zag dat dat ongeveer twee minuten duurde voordat die hoekschop werd genomen. Dan zegt dat genoeg over de intenties van Willem 2 in de tweede helft. Dat is die nul zo lang mogelijk op het scorebord houden van de tegenstander. En hopen op een klein beetje een wondertje dat ze zelf via... Een counter eruit kunnen komen. Of door foutjes van AZ. AZ dat nu weer helemaal terug is gedrongen op eigen helft. En zelfs de bal naar Esteban speelt nee. Het is niet goed wat de Alkmaarders in hij eigen huis laten zien. Ook niet na zes minuten in de tweede helft. Want het staat nog altijd 0-0 tegen Willem 2. Ado en Ronald van der Geer. 1-0 voor uh, Zwolle. Als Holla de tweede corner op rij mag gaan nemen namens ADO. Net Boer over de achterlijn. Nu kijken wat Holla produceert. Een bal bij de tweede paal. Daar is Beugelsdijk met de kombal. En dan wordt hij uit de doelmond weggehaald. Dan wordt hij ingebracht weer door Beugelsdijk. Ingeschoten door Poupon. Nee, ook niet door Omero. En dan kan hij weggewerkt worden door Van der Bellen. Een hoop tumult in het uh, Strafschroepgebied met één slachtoffer. En die ligt nu in het 5 meter gebied. Daar staat Diederik Boer op te wijzen. Dat is de speler van Zwolle die dus in uh, die scrimmages blijven liggen. Van inderdaad even een einde aan het spel. Om te gaan kijken wat er allemaal in dat strafstopgebied is gebeurd. Maar dat er een heleboel spelers zijn aangeschoten. Veel klutsituaties zijn geweest. Maar uiteindelijk doen we het dus zonder doelpunt. Poupon leek toch de goal op zijn naam te kunnen gaan schrijven als de bal door Beugelsdijk wordt teruggekopt. Maar hij wordt twee keer weggewerkt. En uiteindelijk ligt daar dus iemand op de grond. Ik kan niet zien wie het is. Ik denk dat het Van der Berg is. Of Lachman. Nou ja, een van die twee. is in elk geval aangeschoten en ligt nu op op de grond in het uh, strafschopgebied. En moet uh, behandeld worden, zei het kort. Het is inderdaad van de berg. Hij gaat nu achter de goal langs en gaat zich zo weer melden. Zwolle dus even met 10. En dan moet de wedstrijd hervat worden met een scheidsrechtersbal. door Van Siegem. Goed dat hij dat even gedaan heeft. En dan gaat Ado de bal waarschijnlijk heel sportief terugspelen. Nee, dat dan weer niet. Nee, nou ja, Ado was ook in balbezit, dus dat hoeft ook helemaal niet. 1-0 is het voor Pek Zwolle tegen Ado. Maar Ado heeft dus weer een kans gehad. AZ Willem 2 is nog 0-0. LKC NEC is afgelopen 2-0. En ook bij Ajax Groningen is nog niet gescoord 0-0. Tot zo, na Marielle Hageman met het journaal. Op één de vroege vogelsparade van 2012. 3.817.701. Een weken lang zitten turven, maar nu wordt de uitslag bekend. De Nederlandse natuur- en milieuwereld heeft ruim 3,8 miljoen 8 8 8 betalende leden en donateurs. Dat zijn er veel en veel meer dan alle leden van politieke partijen bij elkaar. Ja, dat zijn er zelfs meer dan leden van omroepen in Nederland. Wie durft nu nog te beweren dat het milieu uit is? Vroege vogels. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. El. Het nieuws van alle kanten.